Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man van 27 uit Lelystad is veroordeeld tot een gevangenisstraf... omdat hij probeerde zijn zusje en haar vriend te vermoorden. Hij probeerde hen eerst dood te schieten. Toen hij de vriend zag miste hij en daarna weigerde zijn wapen... toen hij zijn zusje wilde neerschieten. De vrouw vluchtte en sprong het water in. Haar broer ging haar achterna en hield haar minutenlang onder water. Volgens de rechtbank was ze overleden als ze niet was gereanimeerd. Volgens de rechtbank zijn er sterke aanwijzingen dat de man uit Lelystad boos was dat zijn zusje een relatie had met iemand die niet uit de jezidi-cultuur kwam. Hij is veroordeeld tot 18 jaar cel. Er komt definitief een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Zoals verwacht heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met een wet waarin dat wordt geregeld. De ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de onafhankelijke senaatsfractie stemden voor de wet. De regeringspartij D66 en de oppositiepartijen SP, PVDA en de GroenLinks stemden tegen. De Europese Rekenkamer haalt in een rapport uit naar projecten voor hogesnelheidslijnen in Europa. De projecten waaraan de Europese Commissie de laatste jaren miljarden aan subsidies gaf, lopen vaak uit op een drama. De spoorlijnen zijn peperduur, worden met grote vertraging opgeleverd en de treinen rijden uiteindelijk veel langzamer dan de bedoeling was. Hogesnelheidslijnen kunnen dan wel een milieuvriendelijk alternatief zijn voor vliegverkeer, maar dan moet er wel heel veel veranderen, zegt de Europese Rekenkamer. Nikki Terpstra doet voor de zevende keer mee aan de Tour de France. Vier jaar geleden was de laatste keer dat hij meedeed. Step neemt naast Nikki Terpstra ook Bob Jungels, Julian Alaphilippe... Philippe Gilbert en de sprinter Fernando Gaviria mee naar Frankrijk. En het weer vrij zonnig en droog. Alleen op de Wadden wat meer bewolking. Temperatuur 17 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen en donderdag meer zon. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 uit de tijd dat de Eering een trio was, Frans Krasseburg was intussen vertrokken. En uh, George Kojmans uh, nam de zangpartijen in dit geval over. Uh, samen met uh, natuurlijk uh, hoe heet onze vrienden weer, Rines Schertsen. En de drummer was nog steeds Jaap Egmond. En uh, Just a Little Bit of Peace in My Heart. was een beetje ja, pompeuze werkje, maar in de, de trant van die tijd, zeg maar. De, waarin het allemaal wat complexer mocht en zo, na Sgt. Pepper. Onder andere eh, deden de Eerling daar natuurlijk driftig aan mee. De mooie strijkerspartijen waren van Frans Metz En eh, nou ja, het was gewoon een, een prachtig liedje van de Golden Earings. Nog steeds de Golden Earings. Eh, die naam zou in 69 gaan veranderen. En eh, weet je wat zo leuk is? Op deze compilatie die wij hier hebben... De 50th <coughs> Anniversary Album... Eh, dat de enige nummer 1 hit die ze in die tijd hadden... Dat er niet op staat... En ik denk dat dat gewoon uh, komt uh, door het pro sterke protesten van onder andere Berry, hey, die het een verschrikkelijk nummer vond. <coughs> en dan heb ik het natuurlijk over Dong Dong Diki Diki Dong. Die kun je, zo je zoeken op dit album, maar die staat er niet op. Dus dan weet je dat vast. Goed, uh, <coughs> maar dat was toen de tijd wel de enige nummer 1 die ze hadden. Ja, in, ik ga... goe uh, in Goed Haars zat er een pleuren, zei ik al. Uh, Wil je het even beschaafd houden alsjeblieft, kom... Krijg ik allemaal weer op een boterham. We gaan naar uh, kant vier... van het album, want drie hebben we allemaal gehad. Dus we gaan nu gauw naar vier. En uh, dat begint... met toch weer twee wat... Ja, redelijk uh, commerciële liedjes. Uh, niet echt... keiharde rock. Maar nou goed, dat komt nog wel weer terug. We gaan het eerst hebben over... Weekend Love. Ja... Komt er dan hoor? Mocht u dit album willen hebben, dames en heren, het is een driedubbele dubbele LP. Het zijn dus zes LP's in één hoek. Hoes in een prachtige mooie hoes. En uh, uh, als hij nog verkrijgbaar is, tenminste, op goudkleurig vinyl. En uh, de, het, uh, alles staat erop. Vanaf het allereerste begin tot en met de laatste opname die ze voor het verschijnen van dit album uh, gemaakt hebben. Kom vandaag niet toe aan kant vijf en zes hoor. Dat gaan we helaas niet redden. Want uh, wij beperken ons even tot het wat oudere werk. Eh, we gaan nu razendsnel door met eh, kant nummer twee. Even een opmerking. Wat moet je nou weer? Uh, deze goudkleurige LP was dan limited edition. Die is niet meer verkrijgbaar, maar oh. wel uh, de gewone zwarte vinyl. Oké, okay, die is ja. er nog wel. Goed zo. Dit, terzijde. Nou, ja. dan ben ik er heel blij mee, want als ik dan straks er niet meer ben en jij moet de erfenis verdelen, heb je in ieder geval een LP in handen die genoeg geld waard wordt. Oké, okay, we gaan verder met uh, another 45 miles. Hier zijn ze weer. De hering. Verkeerde.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 that look back flew very straight out Another 45 miles to go Another 45 miles before I go I wish the sun for fight Chasing the freight till it can go on I'm in my face cause my bride is waiting home Here comes the night I'm scared to death Gotta get me a right. It looks like the road is followed Gotta hurry on Don't dare to look back Bluefin is straight ahead Er is nog een leuke, leuke bijkomstigheid trouwens wat betreft dit album. Dat wou ik u nog even vertellen. Uh, want Ants, zei het terecht, de, die goudkleurige vinylversie, die is in limited edition gemaakt. Er zijn er maar 500 van gemaakt. En weet je welk nummer ik heb? Hier. Nummer 500. Ja, dit is dus de laatste die gemaakt is. Nou, dat is natuurlijk helemaal collectors item. Dus uh, straks, uh, oh, die wordt wel geld waard denk ik. Golden Inning, de 50 Years Anniversary Album. En um, drie LP's met alleen maar fantastische muziek... van deze ongelooflijke Haagse uh, band. We gaan uh, verder met een nummer... waar u al een heel klein flartje van gehoord hebt. Maar nu gaan we hem helemaal doen. Uh, het uh, bereikte de 19e plaats als hoogste in de hitparade. stond er zeven weken in. En uh, het is uh, een nummer dat uh, werd geschreven door... Uh, George Coomans en Barry Hay en dat nummer dat heet Long Blonde Animal. <tries> couple of years I've been hanging out with, you guessed it, long legged, blonde haired women. Oh, they've been taking good care of me. I fall flat on my face. I hate them so much, it's gotta be love. Here we go with huh, Sam. Huh, huh. Blonde Animal, of het lange blonde beest. Nou ja, oké, okay, je kan het ermee doen. Uh, 1971 is intussen aangebroken, dames en heren. En uh, toen kwamen ze, de eerding, ineens met een totaal andere sound die men tot op dat moment nog niet van ze gehoord had. En uh, Barry Hay was intussen toegetreden door de band en drummer Cesar Zuiderwijk uh, verving Siep Warner. En uh, toen begonnen ze echt te rocken. Ja, toen werd het een echte rockband en dat zouden ze tot op de dag van de dag, vandaag volhouden. Ik heb het natuurlijk over hun eerste echte rock single, Back Home. Hier zijn ze. Ja, Back Home, een van de, of gewoon de eerste echte rock single van dit gezelschap. 1971, ik kan me nog herinneren dat wij toen met Soulful. Uh, speelden bij de vesting Naarden en daar speelde de Eering ook. En uh, wij, wij uh, als bandje stonden echt verbluffend te kijken... naar de installatie die die gasten mee hadden. Daar stonden dus echt gewoon uh, een zootje Marshall Torens. Nou, daar hadden wij dus nog nooit van gehoord in die tijd. Uh, de, het was allemaal zo groot en het klonk allemaal helemaal te gek toen de tijd... Uh, Vesting Naarden was dat. dat zal ik zal hem nooit vergeten. Ik zie het nog voor me. De uh, Golden earring dus. We gaan verder met een van de internationale hits van uh, de Ering. Een nummer dat ze ook tot in Amerika bracht. En nou ja, het is gewoon helemaal te gek, dit: The Twilight Zone. Hier zijn ze. die ze bent, de golden earring in dit geval en uh, het nummer heette de twilight zone zeven minuten lang dus, een lange versie. en we hebben nog zo'n lange voor u, ook uh, zeven minuten, een nummer dat ook onder fans heel geliefd is en waarbij onder andere Bertus Borgers op saxofoon een hele grote rol speelt het gaat natuurlijk over het prachtige she flies on strange wings lonely is the night without you just as lonely as the shepherd without sheep and when She's been magic all around. A pair that's still untouched. She flies on strange wings. Heftig, heftig, heftig. Maar wel vreselijk goed. En daar gaat het om. We gaan gauw verder. Want uh, we hebben er nog een paar te gaan. En een, de tijd dringt alweer. The devil made me do it. Dat is de volgende van kant 4. Jawel. Ja, en uh, dat was hem dan. Uh, die lieten we even lekker doorlopen. Stonden toch achter elkaar. Maakt het uit. the Lady Smaalt, nog steeds een van mijn favoriete eringnummers. En uh, ook een van die grote internationale hits die het gezelschap gehad heeft. Goed, uh, we zijn er doorheen. Uh, het is klaar voor vandaag. En uh, voor een paar weken, want dit was voorlopig even de live laatste live finale van dit seizoen. En in augustus zien we wel hoe we dat weer verder gaan doen. En misschien dat er in de zomermaanden wat ingeblikte versies komen. Dat weet ik allemaal nog niet. Dat hangt nog van wat andere zaken af. Dat hoort u ongetwijfeld. Uh, voor nu is het voor ons even afscheid nemen. Uh, morgen ben ik er weer met Stand Lunst Luncht. En uh, nou ja. Anders zijn we er gewoon 14 uh, augustus weer. Ik zou ik... zeggen uh, fijne zomer. Wat dit programma betreft. En uh, misschien tot, uh, tot dan. Dat in ieder geval. En uh, vergeet niet te luisteren vanavond naar... Uh... Mijn uh, programma. Kierver oh. Metal. <laughs> oh. Jawel. Oh. En uh, nou ja. Dat loopt in ieder geval gewoon door. Okay. De komende maanden. En de komende weken. Goed zo. Dus. Nou we gaan het dorp in. En uh, de mazzel. Doei. Ja. Buddy Joe. Fijne vakantie.